Het is tien uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Duitsland lijkt ook het laatste onderzoek naar de bron van de EHEC-besmetting niets te hebben opgeleverd. In een restaurant in Lübeck, waarvan 19 gasten ziek werden, zijn volgens de eigenaar geen sporen van de bacterie aangetroffen. Onderzoekers spreken ook tegen dat de ziekte is ontstaan op de havenfeesten in Hamburg, waar begin mei anderhalf miljoen mensen naartoe kwamen. De Duitse autoriteiten ontraden het eten van tomaten, komkommers en sla... maar volgens een deskundige van de Wereldgezondheidsorganisatie... is de kans veel groter dat de besmetting is ontstaan door het eten van rood rundvlees. In Duitse media wordt verder gespeculeerd over de mogelijkheid... dat de EHEC-bacterie afkomstig is van biogassen. Bij de productie van biogassen zouden nieuwe bacteriën ontstaan. Een daarvan zou zich met andere bacteriën hebben vermengd tot de dodelijke EHEC-variant.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 TV-zender Al Arabiya meldt dat hij vandaag een ontmoeting heeft... met militairen en met de zonen van president Saleh. Boven het natuurgebied Aamsveen is een helikopter brandhaarden aan het zoeken... met behulp van hittesensoren. Zo kan worden vastgesteld waar de veenbrand onder de grond nog smult. Om vijf uur vanochtend is het bluswerk hervat. De brand in het natuurgebied bij Enschede ontstond vrijdag. Er is zeker 100 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan.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 Zondag 5 juni is het de laatste dag van de 53e Tong Tong Fair. Kom naar deze Indische stad op het Malieveld in Den Haag met de beroemde Kampasar, de Immense Eetwijk en het Internationale Tong Tong Festival. Meer informatie op indies.nu op de Pinksterfair is het weer volop genieten van alle trends en tradities voor huis en tuin. De mooiste lifestyle fair met onder andere veel aandacht voor de nieuwste mode. De laatste woontrends, de heerlijkste delicatessen en trendy buitenkoken. Van vrijdag 10 juni tot en met tweede Pinksterdag in de romantische tuinen van Slot Zeist. Kijk op pinksterfair.nl. Alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het Lekkerweg in Eigen Land.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in de catacombe van het baseballstadion van Chicago... gewerkt aan een project dat grote gevolgen kreeg voor de mensheid. Misschien wel groter dan de slag bij Stalingrad die tegelijkertijd aan de gang was. Daar, in werelds eerste kernreactor, de Chicago Pile 1 vond op 2 december 1942 de eerste beheerste zichzelf onderhoudende kettingreactie plaats. Ja, en we gaan straks in gesprek met onze gast, wetenschapshistoricus Kees Andriessen, omdat Zwitserland en Duitsland recentelijk een historisch besluit namen. Deze landen besloten namelijk om te stoppen met kernenergie en natuurlijk onder druk van alles wat er in Japan gebeurde en de publieke opinie. Tegelijkertijd is er in Nederland het plan opgevat om straks een tweede nieuwe kerncentrale te bouwen. Voor ons is dat een goed moment om eens te praten over die geschiedenis van de kernenergie. Ja, en onlangs verscheen in de Nederlandse vertaling de biografie Eindspel van Frank Brady over de Amerikaanse schaaklegende Bobby Fisher. Een boek dat ook volgens schaker Gary Kasparov leest als een Griekse tragedie. En in het boek het hoogtepunt natuurlijk van het wereldkampioenschap schaken in Reykjavik in 1972. Midden in de Koude Oorlog werd de bijna 30-jarige of 28-jarige Bobby Fischer uit New York... persoonlijk door Henry Kissinger naar IJsland gestuurd. Misschien wel als eenzame strijder om voor de VS... to beat the Russians on their own territory, zou Kissinger gezegd hebben. En Bobby Fischer won. Ja, en hij won. Maar vervolgens zou hij zijn wereldtitel nooit meer verdedigen... en de geschiedenis ingaan als een antisemitische gestoorde gek... Hoe erg kan het met een mens gaan? We praten straks na half elf, na de column van Alexander Munninghoff... over deze Bobby Fischer met onze gast, grootmeester en schaakschrijver Hans Ree, en onze columnist en ook schaakjournalist en schaakbiograaf Alexander Munninghoff. Ja, als je uh, uh, alle namen van grote schakers uh, opzoekt... Uh, Karpov, Kasparov, noem maar op... dan staat er vrijwel altijd bij de grootste schaker ooit. Maar nou begrijp ik heb ik gelezen, of van Frank Brady, of van jou, Alexander Munninghoff... Uh, dat um, de grote schakers zelf Fischer zien als de allerbeste ooit. Klopt dat, Alexander? Ik geloof dat dat de meerderheid wel, wel waar is, ja. Ja? Dat, uh, ja. Uh, Hans? Uh, nou ja, ik zou zeggen, of Fischer of Kasparov. Ja. Uh, Fischer had een... Enorm overzicht op zijn tijdgenoten. Kasparov had dat trouwens een paar jaar ook. Maar uh, het feit dat uh, Kasparov twintig uh, jaar lang aan de top is uh, geweest... Uh, in een tijd dat de concurrentie uh, steeds uh, harder en sterker werd... Uh, dat is ook wel iets uh, uh, ja, bijzonders. Hè? Fischer werd wereldkampioen en in feite verdween uh, daarna. Ik, ik dacht in de sport altijd de regel geldt... wil je echt goed zijn, dan moet je bewijzen dat je aan de top kunt blijven... en niet er één keer zijn. Uh, nou, er, uh, daar toch. zit wat in. Ja. Uh, nou gaan we het straks over dat boek hebben. En ik, ik verheug me erop, want ik heb het met ongelooflijk veel plezier gelezen. En vooral ook omdat ik niet kan schaken en het toch heerlijk vond. Kan je voor niet-schakers. Heel kort uitleggen wat dan maakt dat Bobby Fischer de aller allerbeste is, Alexander Manuel? Nou ja, heeft in dat, dat, het was een compleet circus natuurlijk in 72. Het was het hoogtepunt van de Koude Oorlog. En hij is eigenlijk de schaakwereld ontstegen. Daarom denk ik ook dat veel mensen hem de grootste vinden. Uh, om uh, die strijd uh, eigenlijk buiten het schaakbord zo'n beetje te winnen. Te, hij heeft de Russen verslagen. Precies wat, uh, wat Kissinger ook, uh, ook wilde. En dat tilt hem uit. Dat, dat maakt hem een soort nationale figuur. En daarna heeft hij het helemaal zelf. Verknald. Goed, nou daar gaan we het straks uitgebreid over, uh, over hebben. Um, verder in OVT na uh, 11 uur het dagboek van een moordende dominee uit 1894. De maand van het spannende boek heeft dit jaar het historische misdaadverhaal als thema. En we hebben zo dadelijk een gesprek met misdaadjournalist Simon Fuik over zijn net verschenen historische true crime, de blikken dominee. En dan tot slot, tegen half twaalf in het sport terug... deel 1 van de tweedelige radiodocumentaire Romantiek en Blubber. Circus Rens bestaat dit jaar 100 jaar... en Laura Stek interviewde kleurige clowns, dappere leeuwentemmers... en fanatieke circusvrienden over de geschiedenis van hun circus. Dit alles heeft u van ons te goed, maar nu eerst even het nieuws van deze week. De Nederlandse komkommers die zijn in één klap uit de gratie. Niemand wil onze komkommers nog hebben... Dat komt allemaal omdat ze door de Europese Commissie in verband worden gebracht... met de uitbraak van de levensgevaarlijke EHEC-bacterie in Duitsland. En hoewel de voedsel- en warenautoriteit met klem bestrijdt dat de Nederlandse komkommers verdacht zijn... is het leed nu al niet meer te overzien. Lekker lang en lekker dik. Grote stapels hier op de markt in Den Haag. Veel handelaren hebben de prijzen al drastisch verlaagd. Bij deze kraam kosten ze nu nog maar 25 cent per stuk. Wilt u een hapje hiervan hebben? Nee. Waarom niet? Nee, ja. Waarom niet? Vanwege al de commotie rond komkommers. Kom. <laughs> commotie rond komkommers. Dat, ja, is, ja, dat is goed. Radioactieve spinazie. Exploderende Chinese watermeloenen. Met melamine vergiftigde Chinese melk. En nu de ehec Het zijn allemaal voorbeelden. De een recenter dan de andere. Van potentieel ziekteverwekkend voedsel. Al deze producten hebben geleid tot angst en in sommige gevallen hysterie onder de bevolking. In het geval van de komkommers wordt die angst nog eens een keer vergroot door de onduidelijkheid over de bron... en de agressie van deze tot nu toe onbekende variant van de EHEC-bacterie. Ja, want op het journaal hoorden we net dat het nog steeds niet helder is waar het nou precies vandaan komt, die bacterie. Het kan zijn van rood rundvlees, van biogassen of toch van de komkommers en tomaten. En het is natuurlijk niet voor het eerst dat er problemen, is met, uh, problemen zijn met voedsel, dat er angst bestaat voor voedsel. Er zijn altijd groot schandalen geweest en zo meer. Aan de telefoon nu culinair journalist Johannes van Dam... om ons iets bij te praten over de geschiedenis van de angst voor het eten. Johannes van Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Uh. Uh, uh, welk voedsel komt in de top drie van waar de wereld voor gezitterd heeft... Uh, als het gaat om daar ga je uh, dood aan als je het eten. Daar zit iets gevaarlijks in? Ja, er zijn er ontzettend veel geweest. En het gaat eigenlijk altijd om heel algemene voedingsmiddelen... Olijfolie bijvoorbeeld, dat herinner uh, ik me nog heel goed. De Spaanse olijfolie, die vergiftigd was. De dioxinekip, de BRC, het uh, gekke koeienziekte. Maar uh, het is eigenlijk al heel erg oud. Uh, eten en gezondheid zijn altijd met elkaar in verband gebracht. En uh, de hoeveelheid kennis is nog steeds tekortschietend om uh, de oorzaken te achterhalen. En dat was in de 19e eeuw, maar zelfs bij de Romeinen natuurlijk ook. Volstrekt onbekend, dus de dooien. En uh, die werden niet zo uh, in de pers zoals nu uh, benadrukt. Maar uh, er waren wel degelijk allerlei uh, ja, angsten. Ja, want ik, ik meen ook te weten dat er bijvoorbeeld iets was met vanilleijs en Duitsland in de 19e Ja, derde. dat klopt. Uh, op een gegeven moment is in Duitsland... Uh, er was een grote wereld... Tentoonstelling heette het, ja, wereldtentoonstelling. En daar werden mensen ineens ontzettend ziek en uh, waren ook zelfs uh, dooien. En dat kwam door het ijs. En men dacht toen dat het uh, ijs uh, vergiftigd was. Maar men had geen idee dat het om een bacteriële vergiftiging ging. En het greep een beetje om zich heen en men werd toen heel erg bang voor, voor ijs. En ja, dat was ook weer snel afgelopen. Iedere keer... Uh, is er een tijdje angst, dat duurt een aantal maanden en dan uh, is de bron meestal uh, verdwenen en verdwijnt ook de angst weer. En dat hebben we gehad met zoveel middelen. Ik weet nog heel goed de angst voor het uh, uh, haringwormpje. Pardon? Het haringwormpje. De haring uh, Daar zat, zat een wormpje in en dat kon je... Uh, als je de haring had uh, uh, de maag penetreren en kon je behoorlijk ziek van worden. Wanneer en, was dat? Uh, sinds men erachter kwam dat het dat was, is men de haring gaan invriezen voordat er überhaupt iets nee. mee gebeurde. Dus nu is alle haring eerst bevroren geweest om dat wormpje te doden. Maar dat is een tijdje lang ja oorzaak geweest van veel angsten. En zo is er een hele waslijst van producten waar dat mee uh, gebeurde. De ambtenaren in de wijn. Ja. Dat was wel echt uh, pittig ook, hè? antivries in de wijn. Dat is ook niet iets toevalligs als een, uh, een bacterie of een wormpje... waar je uh, ja, wel wat aan kan doen. Maar dit, antivries lijkt me, was een zeer bewuste daad, toch? Ja, en dat is uh, helemaal niet iets nieuws. In de 19e eeuw, in het begin, vooral in Engeland, was er uh, vaak slechte wijn. En dan deed men daar lood bij, of een loodpreparaat... waardoor de wijn veel zachter werd. Maar dat vergiftigde natuurlijk de mensen. Loodvergiftiging is toch wel ernstig... Maar ja, dat heb je in eerste instantie niet in de gaten. Dus dat is vrij lang doorgegaan. Dat mensen vergiftigd werden met, uh, met de wijn. En dan blijkt dus dat het iedere keer gaat om uh, veel geld te kunnen verdienen. Alle met uh, ontstaan door slechte hygiëne... of door toevoeging van, van chemicaliën of anderszins zijn altijd geweest om dingen goedkoper en eenvoudiger te produceren te maken. En dan gaat het dus ook om producten die... je. Uh, uh, massaproducten zijn, daar is het meeste geld te halen. Ja. Dus het is bijna altijd heeft het iets met geld te maken. En, en kunnen we daar nog, tot slot Johannes van Dam, kunnen we daar iets aan doen? Kunnen we het kapitaal tot halt roepen? Of is het systeem, dendert het gewoon door? Nou, ik denk dat het uh, ingebakken is in de mens om te proberen geld te verdienen en niet ontziend uh, uh, dingen toe te voegen. En dat is vaak... Uh, uh, Kijk, het lood werd toegevoegd uh, in de 19e eeuw zonder dat men wist hoe ontzettend giftig dat was. En dat is eigenlijk steeds gebeurd. Als mensen zouden weten hoe gevaarlijk het is, uh, dan zouden ze het misschien nalaten. Maar uh, we weten het niet. Als dit nu, uh, deze komkommerellende, toch door biogassen zou zijn gekomen... ja, dan is het ook eigenlijk uh, niet bekend geweest dat dat gebeurde. Maar ja... Is, het is altijd het geld dat spreekt. Maar u zegt, het duurt meestal niet zo lang... dus dit is, hoeft nog niet het definitieve einde van de komkommer te zijn. Nee? Absoluut niet. Ik eet ook rustig komkommers. Het is helemaal geen probleem. Ik oh, heb zelfs ik het vermoeden dat het helemaal niets met komkommers te maken heeft. Goed, Johannes okay. van Dam. Maar hartelijk dank voor uw toelichting vanmorgen. Het uh, heeft even geduurd... maar de gevolgen van de nucleaire crisis in Japan... beginnen toch door te werken. Deze week werd duidelijk dat Zwitserland en Duitsland stoppen met kernenergie... De vijf centrales in Zwitserland en de zeventien in Duitsland zullen tussen nu en ergens 2020 af moeten sterven. In Nederland blijven we nog even doorgaan met kernenergie. De regering wil althans vasthouden aan de bestaande plannen... voor de bouw van een tweede kerncentrale. Ondanks de goede voorbeelden van onze oosterburen. Ja, en dat is dus reden te over om vanochtend stil te staan... bij de geschiedenis van de schone energie... die ooit oplossing leek voor alle problemen. En dat doen we vanochtend met Cornelis Dirk... oftewel Kees Andriessen, natuurkundige en wetenschapshistoricus... en schrijver van zowel een historische romans als van een boek... dat heet Republiek der Kerngeleerden over de historie van de kerncentrale in Petten. Uh, Kees Andriessen, goedemorgen. Om te beginnen, verstandig van Duitsland en Zwitserland. Om te beginnen ook. Goedemorgen, meneer ja, Paul. Ja, dank u wel. Uh, verstandig, ja zeker. Uh, misschien komen we er nog op terug, maar uh, het lijkt mij een noodzakelijke stap... als je echt naar een duurzame toekomst toe wilt... dat je op enige moment echt die stap moet zetten. Laten we het doen en laten we afstand doen van de bestaande bronnen... inclusief dus de kernenergie. Ja, nu, nu is altijd de gedachte dat als je het over kernenergie hebt... en de geschiedenis ervan, dan, dan weet bijna iedereen altijd wel te zeggen... ja, begon het niet iets met, had het niet iets te maken met de atoombom... met het ontwikkelen van de atoombom, begon het, begon het inderdaad daar? Uh, dat denken we eigenlijk, maar het is niet helemaal correct. Men, men heeft dus in, uh, kort voor de kerst van 1938 in Berlijn het bewijs gevonden... dat de neutronenbestaling van uranium splijting oplevert... En dat werd heel snel bekend, wereldwijd. Zelfs kranten gingen in het jaar, van 19, het jaar 1939 erover schrijven. Wat kunnen we wel met, met deze bijzonder grote energie die dan vrijkomt? Men sprak al snel over <coughs> uraniummachines enzovoorts. En uh, ook wel de gedachte dat je met die geweldige energie bommen kon maken. Maar dat stond niet meteen uh, voorop. Men, kon ook, men dacht ook wel aan energiebronnen voor het maken van elektriciteit. Ja, dus maar, de, ja, gaat u verder. Nou, um, uh, kort na 1939 brak dus de oorlog uit... en toen, toen werd dus de militaire toepassing wel heel erg... Uh, kwam naar voren. En uh, dat is uh, bepleit. Uh, kijk, omdat die ontdekking in Duitsland plaatsvond... en Duitsland een oorlogvoerende partij was... dachten de anderen van, oh, oh, oh... dan moeten wij ook gauw naar kijken, naar die mogelijkheid... En uh, men is dus al snel begonnen in de Verenigde Staten... met name met een gigantische inzet van mensen. Moet u denken aan, aan tienduizenden. Terwijl de Duitsers met tientallen mensen daaraan werkten... Uh, om daar een, een project op te zetten van... kunnen we daar inderdaad een explosief van maken? Maar de inzet was eigenlijk niet meteen om een bom te maken. Goed, dan gaan we even naar die geschiedenis nalopen. Het begint in Chicago. Daar wordt voor het eerst een experiment uitgevoerd met kernenergie in een reactor. En laten we even luisteren naar een fragment... waar een werknemer van toen, Harold Agnew, vertelt hoe dat ging. Een van ons, Sam Allison, was professor aan de Universiteit van Chicago... en hij wist een plaats onder het voetbalstadion. Daar lag een soort tennisveld met een grote betonnen vloer... en betonnen muren. Fermi vond het een geschikte plaats. Dus besloten we om het daar te gaan doen. ...onder het voetbalveld, een heel grote court is a good cement floor, good sturdy floor, good cement walls. Uh Faramy says he thinks the pile can be built inside this facility, so they said we're going to build it here. Ja, dat, dat moet waarschijnlijk onder een baseballstadion geweest zijn. Uh, ja, men, men zegt ook wel een squash uh, uh, court, gewoon een, een soort tennis. En uh, ja, dat is, is gewoon op, op verzoek van uh, Fermi een, een grote um, uh, een, laken op, opgemaakt. En daar is men dus uh, blokken van grafiet met daarin uranium gaan stapelen... over een groot oppervlak. En, uh, en de bedoeling was om het zo hoog op te bouwen dat in, in deze piles, wordt dat genoemd, zo'n zo, zo stapeling van uh, grafiet met daarin uranium... dan een zichzelf onderhoudende uh, splijtingsreactie zou opbouwen. En dat ging, uh, er was weinig aan gerekend. Men had wel enig idee, maar het was niet precies bekend. Dus iedere keer als er weer een nieuwe stapel blokken op werd gelegd... dan uh, werd er gemeten. Fermi was er zelf bij en die, die had er ook uh, rekening. In voor je, wie is Fermi? Oh, Enrico Fermi. Ja, een beroemd man. Hij, hij kwam uit Italië. Hij is voor het fascistische regime gewoon weggevlucht. Hij kwam in de Verenigde Staten terecht. Enrico is ook een, een winnaar van de Nobelprijs enzovoorts. Goed, Dat is maar... dus de man die, deze, die dit experiment deed. Maar hij had allemaal mensen om zich heen. Voor een deel ook uit Italië. Bijvoorbeeld Emilio Segre. En Wiekner was daar en Anderson, later beroemde mannen. En die hebben met z'n allen daar die proef gedaan. Mag ik even, meneer Anders, u zegt er werd niet gerekend. Er werd gewoon gestapeld en, en, en dan maar eens kijken wat er gebeurt. Ja. Was er wel een soort bewustzijn van, van het gevaar van radioactiviteit? Ja, ja, ja. ja oh, dat ja. wel? Maar, maar men had nog geen moderne rekenmachines. Men had dus wel de basisformules, een idee wat er kon gebeuren. Maar er moest heel veel experimenteel nog worden vastgesteld. Dus het had voor hetzelfde geld uit te klaar. Was, of was het misgegaan? Nou, of? ze deden het wel heel voorzichtig. Oh. Heel voorzichtig. Ja. Maar, maar je, <laughs> hebt, zo, dat fragment, je hebt de indruk dat ze zelf met, met steen voor steen uh, dat ding gebouwd hebben. Ja, men zag aankomen. Uh, Fermi zei nou, als je de 57ste laag legt dan moet het er ongeveer zijn. En, en inderdaad, toen gebeurde het ook. Toen werd dus de neutronenintensiteit, die nam heel sterk toe. En op een gegeven moment zo sterk dat alle alarmen gingen loeien. En toen hebben ze heel snel allemaal neutronenabsorberend materiaal ingeschoven. En toen was het gebeurd. Maar ja. dat gebeurde dus op 2 december, 1, 5, uh, sorry, natuurlijk, 42. Um, meneer Anders, is, is het... Uit te leggen, heel kort hoor, uh, voor, voor een uh, absolute natuurkundige leek zo, zoals ik. Waarom uh, het opstapelen van uh, grafietblokken leidt tot een, een uh, zelf, zichzelf onderhoudende kernreactie? Men heeft een volume nodig. De neutronen die ontstaan bij splijting uh, moeten afgeremd worden. En dat gebeurde in dit geval met botsingen van die neutronen met, met, met koolstofkernen. Daar had men het grafiet voor nodig. Het moest ook zuiver zijn, dat, dat, dat de neutronen niet door botsingen met andere kernen verdwenen. En eh, er moest op een gegeven moment moet de, moet de botsing zo eh, compleet zijn dat, ze, dat er zoveel terugkeren naar het uranium. Dat is een nieuwe spreiding. Ja, we zitten hier in. allemaal te knikken van precies, ja, zo zitten we elkaar. <laughs> ja. Maar dit gaat ons toch een beetje boven de pet. Er is niets aan te doen, uh, daar moeten we maar mee leren leven. Uh, die kernenergie, uh, meneer Andriessen, uh, hoe gaat het dan verder? Dat, vervolgt, dat is eigenlijk een succesverhaal, hè, toch? Want, want in Nederland geloof ik dat we gaan samenwerken met, met, met Noorwegen. En dan daar in Noorwegen ook de eerste kernreactor in uh, um, helpen maken. Ja, dat is ontzettend interessant. Nederland eh, had vlak voor de oorlog een partij... ongeveer 1000 kilo uraniumerts gekocht uit de Belgische Congo. Wander de Haas, een professor in Leiden, die zag er wel wat in. En dat is gewoon in Nederland terechtgekomen. Dus Nederland had in de oorlogsjaren ergens in de kelders van een gebouw een heleboel uranium staan. Ja, en daar moet je dan wat mee, hè? Nou, zo was het. Want de Nooren hadden ook uh, in, in het begin van uh, eind jaren 30, begin jaren 40... Uh, heel veel zwaar water gemaakt. Want die hadden veel hydroelectriciteit... en dan kon je gewoon water uh, verrijken in duiterium. Dat is een zware waterstofkern. En het zware waterstof was al snel gezien in die ontwikkeling van die kernenergie. Dat was een prima materiaal om een kernreactor mee te maken. Zwaar water en... Natuurlijk, uranium, dat kon een kernreactor opleveren. En na de oorlog toen gingen die Noren als het ware winkelen... wie heeft uranium, dan gaan we samen een, een reactor bouwen. En toen hebben ze eerst met de Fransen gepraat... want de Fransen hebben hun eigen uraniummijnen. En die wilden wel meedoen... maar die wilden eigenlijk ook het hele project tot zich trekken. En dat wilden die Noren niet. En de Nederlanders die stapten gelijk in, in, in de mogelijkheid. Ja. En er is dus gewoon in 1951 al een werkende kernreactor... van zwaarwater met Nederlands uranium in de buurt van Oslo gestart. Dat Goed. was heel interessant, want Nederland was er heel vroeg bij. Goed, dat mag je dus vaststellen. En het aardige is dat we ook een fragment gevonden hebben... waaruit blijkt dat het enthousiasme in Nederland eigenlijk ongekend groot is. Want in 1957 komt er bij ons een grote atoom tentoonstelling. En dan gaan we even naar luisteren hoe dat, hoe dat was. Het centrale punt, luisteraars, van de unieke internationale tentoonstelling Het Atoom, die vanmorgen op Schiphol in tegenwoordigheid van haar majesteit de koningin door zijn koninklijke hoogheid prins Bernhard is geopend. Het centrale punt van die tentoonstelling wordt ongetwijfeld gevormd door de kernreactor die in de grote hal is opgesteld en waar voor het eerst in Nederland in feite energie kan worden opgewekt door het proces van splitsing van kernen van uraniumatomen. Zonder enige twijfel mag men dus spreken van een historisch moment... toen minister Kals van Morgen omstreeks half twaalf... dit kernsplitsingsproces in werking stelde... door staande op de metalen brug... die rond het met diep blauw water gevulde bassin van de reactor loopt... op een knop te drukken. Het verschijnsel dat langzaam rond deze reactor zichtbaar wordt houdt niet alleen geen dreiging in, toch is als een licht dat ongeziene verten voor ons opent. Het is als het symbool van nieuw leven dat wij dan hier beneden als het ware zien ontluiken. Ja, dat was minister Kals in 1957 bij de opening van de tentoonstelling Het Atoom. En ja, geen spoor van twijfel, meneer Andries, geloof ik, hè? zo te horen... Bij hem niet, maar ook, ik, ik heb het ook gezien, dat, dat blauwe licht. En uh, het was heel indrukwekkend en het was ook fascinerend. En heel veel mensen van de jongere generatie waar ik dan bij hoorde toen... dachten, dit is de toekomst. Geen twijfel, uh, verrassing, wat, wat, wat betekent dit? Dat licht, dat is een heel merkwaardig verschijnsel... dat ontstaat wanneer elektronen, want er is gammastraling en, en beta en dus heel veel elektronen zijn daar en die gaan heel hard... En in het water gaat het licht een beetje langzamer dan in het vacuüm. Dus als die elektronen sneller gaan dan het licht... dan ontstaat dat hele gekke blauwe licht. Dus je bent aan de grenzen van, van de natuur bij je bezig. Dat blauwe licht, de Tjerenkov-straling... is inderdaad een prachtig symbool geweest... voor het nieuwe van die kernenergie. Ja, je zou bijna zeggen... je zou het alle mensen die in New Age geloven en zeggen ook gunnen... dat ze dat eens mee mogen maken, maar dat allemaal terzijde... Uh... De protest, twijfel, wanneer, waar begint dat en wanneer begint dat? Aan dat men gaat zeggen, ja, maar het is toch allemaal ook wel ontzettend gevaarlijk. Ja, dat is eigenlijk heel snel begonnen. Kijk, de hele ontwikkeling van die kernspleiting is, is in Amerika geweest. En nog steeds moet je zeggen, dat is het land waar de grote technologische vernieuwingen vandaan komen. Ook nu nog. Uh, maar uh, dat ging al heel snel gepaard met, uh, moet dat nou, is het niet veel te duur, kennen we de gevaren... En uh, eigenlijk in de jaren 50 begon dat al, maar het is dus eigenlijk al heel snel geëxplodeerd dat protest. Daar bedoel ik dus een protest mee, ook in de Verenigde Staten. Men heeft dus het plan gehad om uh, zonder uh, echt heel veel vragen over veiligheid te beantwoorden om midden in de stad New York, tegenover het grote gebouw van de Verenigde Naties... aan de East River, echt een grote kernreactor te bouwen. 700 megawatt elektriciteit, wat voor die tijd heel veel was. En dat wilde men echt. Dat, dat is, pardon, dit, dit is serieus? is serieus, want de, de Amerikaanse atoomenergiecommissie... Uh, uh, werd toen voorgezeten door Seaborg, dat was echt ook een propagandist... en zei, nou, ik, ik ga ernaast wonen en dat kunnen we gewoon doen. En er was een eerdere voorzitter van AEC, Lilienthal, die zei... nou, moet je niet doen, dat is veel te link. En, en daar is dus jarenlang over gesteggeld, tussen 1962 en 1965. en toen is het afgeblazen, het project... Dus uh, dat was een, een, een heel serieuze confrontatie van de propagandisten en van de bezwaarden. Ja, dus ook tegelijkertijd het optimisme tegenover de twijfel uh, krachtig ja. uitgedrukt. in één, één uh, idee. Als we nou even de, de, de grote lijn blijven volgen. In Nederland krijgen we een, een 68 doden waard. En daar ontstaat ook al vrij snel protest tegen. Ja... Uh, ik wil wel meteen reageren. Ja, nee, maar... reageert u maar meteen. Want de, de... Ja, nee, kijk, 68 was het klaar en uh, het was ook allemaal mooi. Het was uh, trouwens een Amerikaanse reactor met wat Nederlandse handwerk erbij. Maar het hele ontwerp was van General Electric. Dus de waterreactor ook een kleintje om het een beetje te leren. En uh, er gingen <lacht> ook een paar dingen meteen al fout. En, die, die, die, die, ja, het was toch nieuwe technologie. En in 1972 moesten alle een reparatie aan de aansluitingen van de koelwaterbuizen aan het vat worden plaatsgevonden. Dus er was al een vraag: van, van ja, als jullie nu na een paar jaar al moeten repareren, is dat allemaal goed? En ja, er is, dus, er is dus in de jaren 70 een sterk protest gegroeid. In 1972 misschien was het het eerste teken daarvan. Maar nog een keer, het was eigenlijk al tien jaar oud, dat protest, in de Verenigde Staten. Ja. En dan krijgen we 1979 Harrisburg, 1986 Chernobyl, onlangs hebben we natuurlijk Japan gezien. Fukushima. Precies. Ja. Uh, u, u bent zelf ook betrokken geweest bij, bij, bij de kernenergie in Nederland, hè? Bij, bij de productie ervan, althans bij het, het bedrijfsleven. Op een gegeven moment bent u van zeg maar, betrokkenen veranderd in kernsepticus, zoals u zelf zegt. Uh, dat bent u nog altijd? Ja, ik wil er iets over zeggen. Ik, ik ben dus uh, pas in 1980... echt uh, van de hoed en de rand gaan uh, leren. Omdat ik gewoon daarin ging werken. In de zin van, ik wil eens kijken... wat er echt aan problemen zijn. Kan ik bijdragen aan oplossingen? En ik heb dus in de jaren 80... Uh, wat lastige experimenten gedaan. Waarin dus radioactieve splijtstof boven 2000 graden verhit wordt. Dat was wel een lastig experiment. Om te meten, uh, hoe gaat het kapot? Hoe stromen die radioactieve stoffen eruit? En het is... Die metingen die, die sloten aan bij wat anderen ook maten. Het is ook netjes internationaal gepubliceerd. Maar het ging mij om het gevoel wat ik bij die proeven jarenlang maar... bezig zijn, dat gevoel van onveiligheid. Wat, wat over het, het rationele van we kunnen dat best binnen de perken houden. Dat alsof... was het. En en uit die proeven kwam werd uw gevoel van onveiligheid bevestigd. Ja, die proeven, het erbij zijn, het doen. Het, het, het omgaan oh, met die oh, stoffen, inderdaad die hoge temperaturen, het weer opbergen. We hebben ook eens een proef gehad die mislukte. Daar nou, hadden we ook een tijdje dat het lab niet in konden omdat het besmet was. Dus alles met elkaar heeft dat sceptisch bij mij gewoon uh, gevoelsmatig uh, doen toenemen. Goed, helemaal tot slot. Nederland heeft het plan een tweede kerncentrale bij Borstelen te bouwen. Hebt u daar nog iets over te zeggen? Is dat verstandig? Moeten we dat nou, doen of moeten we het maar afblazen? Nou, ik zou het niet doen. Uh, want, want kijk eens, centrales, die, die, dat wordt dus nou ook onderzocht... Dus in welke mate zijn ze bestand tegen natuurrampen, explosies... neerstortende vliegtuigen enzovoorts. Um, er zijn altijd resterende risico's... En de, de risico's, dat is anders dan we, we lang dacht, dat we dachten... dat er misschien duizenden, tienduizenden mensen zouden doodgaan. Dat, dat heb je bij bommen. Nee, dat is niet het risico. Het risico is grootschalige besmetting met radioactieve stoffen van het land. En, en dat is eigenlijk, dat moet je niet willen. Dat moet je zeker niet willen in zeer dichtbevolkte, intensief gebruikte gebieden. En dan in de Scheldemonding nog weer zo'n fabriek neerzetten. Goed. Dat zou ik dus gewoon niet doen. Dat zou we, ik niet doen. Dat moeten we niet doen, meneer Anderissen. Bedankt voor deze toelichting. Want het is duidelijk: als we kenniscentrales houden, eten we straks nooit meer een komkommer. Dat risico bestaat in elk geval. Dank voor uw toelichting vanochtend. Tot uw dienst. Ja, dan is het half half geweest. En dan is het tijd voor de kolom van vandaag, Alexander Winningel. In Leidsendam weet ik een huis te staan van een tuinder. die dat huis de benaming Tokos had gegeven. Dat stond in grote letters boven de deur geschreven: Tokos. Gevraagd naar het waarom van die naam, sprak de man eenvoudig: Tomaat, komkommer, sla. Het waren de drie pijlers van zijn tuinbouw-imperium. en daar wilde hij met dit cryptische eerbetoon voor uitkomen. Misschien een beetje albollig, maar er spreekt wel een diepe liefde uit voor de horticultuur. De gemiddelde Nederlandse warmoezenier heeft deze dagen alle reden om zich extra assertief op te stellen en voor zijn mooie product op te komen. Onze keuringsdienst heeft immers onze gewassen des Vels officieel van vreemde smetten vrij verklaard. En dat doen die mensen heus niet zomaar. Dat desalniettemin de Russen besloten hebben om alle import van EU-groenten stop te zetten en de reeds binnengebrachte voorraden te vernietigen, heeft dan ook een geheel andere achtergrond. Ik denk in elk geval niet dat er ook maar één Russische ambtenaar op hun ministerie van Land- en Tuinbouw te vinden is die werkelijk gelooft dat de Nederlandse komkommer bedreigend is voor de volksgezondheid. Als er door Nederlanders. Russische hygiënenormen worden overtreden, wordt dat in Rusland vooral als een verbetering van de bij hen heersende situatie geïnterpreteerd. Het ontzag voor Wageningen en alles wat daarmee samenhangt is bij de Russen zeer groot. Dat nieuwe procedees binnen een half jaar, nadat ze in de laboratoria zijn afgerond, in de Nederlandse agrarische sector worden geïmplementeerd, vinden de Russen een ontzagwekkend fenomeen. We zijn in hun ogen een onbetwiste agrarische wereldmacht. Ik herinner me hoe in de jaren tachtig, bij wijze van proef, drie teams, één uit Rusland, één uit Frankrijk en één uit Nederland, elk een aardappelveld aan de rand van Moskou kregen toegewezen, dat ze volgens hun eigen inzichten gingen bewerken. De Franse oogst was ruim het dubbele van die van de Russen, maar die van Nederland was weer twee keer die van de Franse. Het gevolg was dat de Nederlanders de opdracht in de wacht sleepten... om een complete glazen stad te bouwen... die geheel Moskou van allerhande soorten groente en fruit moest voorzien... en dat gigantische complex van tuinbouwkassen staat er nog steeds. Maar nou komt het gekke. Terwijl het materiaal dus 100% Nederlands was en de Russen ook een cursus Westlandse tuinbouwtechniek hadden gekregen, waren de producten die uit die kassen kwamen... toch zichtbaar niet van de glanzende kwaliteit... die onze tomaten en komkommers kenmerken. Ik heb dat verschijnsel ook in andere branches waargenomen... bijvoorbeeld in de schoenenindustrie... waar een Italiaanse fabrikant na een jaar... zijn gloednieuwe Italiaanse fabriek in de Russische provincie weer sloot... omdat er gewoon geen kwaliteit van de lopende band kwam. Als je Russische arbeiders inschakelt in een Westers productieproces... is de kans op mislukking, hoe raadselachtig dat ook mogen klinken, groot. In elk geval, ze kunnen onze komkommers niet namaken. Voorlopig is het komkommeradvies van de Kremlin aan de bevolking dus... koop dan producten van eigen bodem. Dat is een kreet waar Poetin achter zit. De man van het staatsprotectionisme, zoals vorig jaar bleek... toen hij de import van tweedehands Japanse auto's in het Verre Oosten... dus uh, Vladivostok en wijde omgeving, aan banden wilde leggen. <coughs> Daar kwamen heuse rellen van, die wekenlang duurden... en met harde hand de kop moesten worden ingedrukt. Als binnenkort de schrompelige afgurtsie zoals afgoeds, uh, zoals een komkommer daar genoemd wordt, van eigen bodem in de Russische schappen komen te liggen, ben ik benieuwd of de kopers, die inmiddels vergiftig zijn door jarenlang Nederlands kwaliteitskomkommergebruik, dat nog zullen pikken. De Russische tuinder noemt zijn huis namelijk geen tokos. Hij is niet trots op zijn product. Hij streeft niet naar gloed en glans in zijn komkommers en tomaten, maar probeert te overleven. Niet meer en niet minder. En zijn komkommer is daar de zichtbare... Treurige weerspiegeling van. Ja, Alexander, bedankt uh, voor, voor, voor dit compliment aan dit kleine land. <lacht> Niet verdiend. Voor... <lacht> Alexander, we zijn blij dat je er weer bent en we gaan je vandaag ook volledig optimaliseren, jouw ja, aanwijzigheid. Je. Want je praat verder over het volgende onderwerp. Ik, ik zei het net al: ik ben geen schaker, maar ik heb met enorm veel plezier de afgelopen dagen het boek Eindspel gelezen over Bobby Fischer, een biografie van uh, Frank Brady. Um, ik kon alles volgen, want er, werd over schaken, of er wordt over schaken gesproken zonder dat het over uh, schaken gaat. Um, over wie gaat het? Bobby Fischer. Het is een legende. Zijn leven een Griekse tragedie. Het is een genie, een, een ster, een held die volledig het pad kwijtraakte. Um, nou, het aardige is van die Frank Brady's dat er gezegd wordt dat er allerlei nieuwe informatie in staat... omdat hij toegang had tot geheime CIA- en KGB-rapporten. Dan gaat het over schaken en dan toch over CIA- en KGB-rapporten. Daar gaan we het natuurlijk over hebben met Hans Ree en Alexander Munninghoff. Alle twee schaakschrijvers, alle twee schakers... Um, ja, maar er zit wel een groot verschil tussen. Ik wou <laughs> <Als> je <laughs> zelf niet zegt. Jullie kennen beide de spelregels. Zaten we op. Beide de spelregels <laughs> um, jullie hebben het alle twee gelezen. Nou, nou is eindspel is niet de eerste biografie. Er zijn heel veel biografieën over Fischer. Uh, Alexander Meninghoff heeft er zelf een geschreven in 1972. Is het een goed boek, Hans En Het nieuwe eindspel? Um. Uh, ja, het is een zeer lezenswaardig boek. En die Brady die weet uh, meer van Fischer dan uh, misschien de rest van de wereld uh, bij elkaar. Mijn indruk is dat uh, de niet-schakers het uh, nog mooier vinden dan de schakers zelf. Als je besprekingen uh, van schakers op het internet ziet... Uh, zit ziet, dan uh, uh, hebben ze nog wel de neiging om op allerlei uh, fouten te wijzen die erin staan. Terwijl uh, de niet-schakers, uh, nou aanmerken ze die niet op en bezig zal het hun zorg uh, zijn natuurlijk. Ja, Alexander? Of ik het een goed boek vond? Ja, ja ik vond het heel, ja, heel lezenswaardig, zeker. Heel Amerikaans ook op een of andere manier. Ik weet niet precies hoe ik dat zou kunnen uitleggen. Af en toe wat details die... Uh, die, die ook niet echt uh, relevant uh, waren. Je stoor je aan een fout die erin staat over Euwe, begrijpen. ik? Ja, <laughs> daar stoor je zeer zeker. Daar storen je ons niet aan. Daar <laughs> hebben wij een groot plezier ja, over. Plezier, ja, <laughs> precies. Ja. Nou, er staat namelijk in dat, dat Max Euwe. Uh, Dan uh, moet ik even Europees... zeggen dat ze Nederlandse wereldkampioen Wereldkampioen, ja van 1935 tot 1937 wereldkampioen, uh, Schaken, dat die dus uh, Europees amateur bokskampioen zou zijn geweest in het zwaargewicht. <lacht> nou, dat is absoluut helemaal niets van waar. Maar goed, dat, uh, jij hebt het zelfs nog bij de dochter van Euven nog even gefeerdeerd. Uh, nou voor. ja, ik dacht, uh, ben ik nou gek? Heb ik iets gemist? Ja, nou ja, kijk, uh, de ja. eminente biograaf uh, Alexander <lacht> Munninghoff van Max Euven, <lacht> die ja. zou het zeker genoemd uh, hebben, maar absoluut. ik dacht, nou ja, ook om haar weer eens te spreken. Van, uh, je weet maar nooit, ik heb een dochter van uh, Max Euwen erover opgebeld. En die moest heel erg hartelijk ja. lachen over ja. dit grappige uh, maar, deeltje. Maar, maar ik begrijp dat Euwe wel een um, uh, bokstraining deed. Ja, ja, voordat ja, ja, ja. De hij de wedstrijden ja. in kort, ja. ging. Kort, ja. Vo ja. Voordat hij tegen Al zou spelen in ja. 1935... heeft hij allerlei uh, sport en zo gedaan om zijn fysieke conditie te verbeteren. En hij heeft ook op een Amsterdamse uh, sportsbokstraining... Uh, school uh, uh ja, lessen gehad. Dat is zeker waar, want er zijn foto's uh, van en photoshoppen deden ze toen nog niet in 1935. Dus dat is wel waar. Nou, op, de op, kern op, van waarheid. Ja, ja, ja. want op zich is dat wel interessant ook voor niet-schakers. Want dat, dat, ik lees dat in jouw biografie uh, en, en, en de stukken die je schrijft over schaken, maar ook weer in deze biografie van Fischer. Dat schaken, dat, dat, daar stel je, je bij rookrugge, holle, uh, sigaarrokende... Dat is een helaas, dat mag niet dat, meer. Nee, nee maar... Dat, dat schaken vraagt dus ook uh, een, een fysieke uh, uh, nou, conditie. Misschien we moeten dat gewoon in de eerste plaats vragen. Dat... Ja. Uh, wat, wat, wat, ja, wat doet nou, Hans iedereen uh, is daar uh, ja. even serieus in. Maar het is wel waar dat, uh, uh, dat zeggen de, de topschakers van nu, en uh, dat gaat al uh, tientallen jaren uh, terug. Uh, en ook voor Fischer gold het in de aanloop naar zijn wereldkampioenschap. Die, uh, die doen veel aan uh, uh, fysieke training, sport enzovoort. Ja, en want, in maar u soft... heeft op dat niveau meegedaan. Wat, wat deed nee, u, nee, nee, ik heb tegen uh, die mensen gespeeld. Dat is niet uh, op hetzelfde niveau uh, uh, meedoen. Maar, maar geen sportschool vooral? Geen sportschool vooral. Uh, nee, ik geloof dat... Nou, uh, ik noem uh, me een wij... foto, Hans. Wat? Waar het hele Nederlandse uh, Olympiadeteam, Donner en ja, Klaas, uh, uh, op een voetbalveld nou ja, werd gevonden. Okay. Donner, Donner stond een sigaretje ja, bij te roken. Die ja. stond ja. in regenjas ja. uh, met een sigaret en een hoge hoed. En uh, de rest was inderdaad in voetbalkleding. Nou ja, dat was dan een trainingskamp van een week voor een Olympiade. Een grote landenwedstrijd. En ja, daar hebben we ook wat uh, gevoed. Maar wanneer is niet... was dat? Uh, ja, van de ja, uh, jaren 70, 80. Of, uh, 70 volgens mij. Eind 70. Laten we het gaan hebben over, over Bobby Fischer. Want luisteraars moeten ook begrijpen waarom de CIA en de KGB betrokken zijn. Even, uh, Bobby Fischer, uh, een wonderkind. Geboren in New York, in Brooklyn... Eh. Uh, no. ah, uh, nee. Chicago. Nou, Chicago ja. Ja. ja, maar hij ja. woont uiteindelijk ja. Ja, ja, ja. in Brooklyn. Sorry, ja, ik moet heel precies zijn, natuurlijk. Ja. Um, gaat op hele jonge leeftijd uh, uh, schaken. Wordt raakt geobsedeerd. Uh, is heel vroeg jeugdkampioen in Amerika, dan uh, Amerikaans kampioen. En heeft al heel snel te maken met. Uh, met, met, met alles wat Russisch is. Hè? Want Schaken is op dat moment. Ik begrijp dat hij al heel vroeg. Russische tijdschriften te pakken probeert nou. te krijgen. Alles is Russisch op het gebied van Schaken. Uh, alles is Rus, de Russen waren de sterkste, op dat, uh, de, in, in, in, tientallen jaren lang. En uh, hij heeft ook op een zeker moment inderdaad heeft hij Russisch uh, geleerd... Uh, en, uh, om, om de Russische schaakliteratuur te kunnen volgen. Maar uh, wat uh, interessant is eigenlijk, dat, dat wist ik eigenlijk ook niet... maar het blijkt uit dit boek, dat zijn moeder uh, lange tijd in Rusland heeft uh, gestudeerd... Uh, daar ook is getrouwd. En uh, dat verklaart ook, naar mijn idee, de CRE-belangstelling voor, uh, voor het gezin. Dat, uh, de KGB is pas later bijgekomen, uh, namelijk toen, uh, toen hij die match met Spassky ging spelen in IJsland. En toen waren er allemaal duistere verdenkingen tegen uh, dat Visser op uh, paranormale weg bijvoorbeeld. Ja, daar komen uh, we het ja, zo op. Maar, ja. maar zijn moeder heeft dus, uh, Russisch, hè, is een tijd lang in Russisch geweest, ja. ik geloof ik, om, om arts uh, ja. te ja. worden. Ja. Maar er is op dat moment een hegemonie van, van, van Rusland, toch, op het gebied van Schaken. De interessante ja, dingen gebeuren daar. Nou ja, er was een enorme suprematie. De, het werd ook wel elders gedaan. Er waren ook wel uh, goede, goede spelers, uh, of echt. Topniveau, maar vanaf 19. 1948 tot Fischer, 1972, was het steeds een Rus die uh, wereldkampioen was. En als het niet die Rus zou zijn geweest, uh, dan zou het een andere Rus ja. zijn geweest. Nou ja, met Russen, Fischer zei wel eens uh, Armenier, Est, uh, ja. Georgië. Voor mij zijn het allemaal Russen, zo gebruik ik het uh, nu ook. Hè. Want uh, sorry, als we het sorry. over Russen hebben, dan ging het ook om Armenier, Petrosjan, om uh, uh, Letse Jood om ja. van alles. Maar dat komt uh, omdat het in de Sovjet-Unie ja. een ja. heel bewust uh, Ja, in de Sovjet-Unie is, uh, is het in de jaren twintig eigenlijk uh, ontdekt als een goedkoop spel... waarmee uh, de, dus uh, grote uh, successen uh, qua prestige behaald konden worden. En het bleek dat uh, de, de, de Russische schakers... Uh, dat die daar ook uh, behoorlijk veel aandacht voor, voor hadden. Maar de vraag waarom dat nou juist in Rusland uh, zo uh, tot, uh, tot bloei is gekomen... Ik... is behalve dat het een staatszaak was... Uh, is, is verder niet, en niet goed te ja, beantwoorden. Ze, ze, ze... De lange winteravonden, dat, ja. dat geloof ik niet. Ja, en misschien hadden ze, besteden ze verder niet zoveel tijd... aan. Trivialiteiten als het kweken van komkommers en zo meer. Ja, nee, maar, maar is, het, is het systeem van enorme hoeveelheid mensen die het doen en heel veel mensen die uh, uh, opgeleid worden en vervolgens ook nog staatssteun om je de tijd te gunnen te schaken, dat moet dan toch wel. Ja, grote... natuurlijk. Ja. En kijk, waarom in Rusland? Het, het is volgens, of de Sovjet-Unie dan? Het is volgens mij een beetje toevallig uh, en vooral door de inzet van uh, één uh, hoge. Uh, uh, Bolshevik, uh, Ilyen die zelfs schaakmeester was... dat ze ermee begonnen zijn. Maar als dat eenmaal bezig was... Kijk, de Sovjet-Unie was de enige staat in de wereld... die het soort staat was waar uh, zoiets uh, kon gebeuren. Ja. Waar massieve inzet van staatswegen zo'n heel uh, land uh, op gang uh, kon brengen. Wat ja. dat betreft. En ze wilden daarmee ook met dat schakel nog eens een keer bewijzen... wij brengen de wereldkampioen. Dus de communistische samenleving ja. zorgt dus ook voor... De hun... voortreffelijkheid van het communist. Ja, het maar het is natuurlijk wel te... grappig... want de vertreffelijkheid van het communisme is altijd gebleken... in sport en verder nergens. <totstuk> Goed. Uh, we <totstuk> was een paar we door over schakelen, <totstuk> um, in, in die situatie... Um, plaatsen we Bobby Fischer. Hij uh, groeit op in Amerika... Ik krijg de indruk dat de, de, de schakers, dat dat voor een belangrijk deel, gefortuneerde vooral. Het is niet joh. te vergelijken met de situatie in Rusland. Bedoel, dat is ook het, het mooie van het uh, Fischer-wonder. Dat hij, ondanks het feit dat, uh, voor, dat Amerika voor, voor, qua schaken toch een soort barbarij was, dat hij erin tot, tot, tot die hoogte heeft kunnen st uh, stijgen en zich heeft kunnen ontwikkelen. En dat, uh, dat vind ik inderdaad een, uh, een soort, soort uh, mythisch wonder bij en, maar daarna eh, is. De, de, toen, toen hij wereldkampioen werd, toen begonnen mensen opeens. Te, te denken van hé, hey, dat schaak is wel een leuk spel. Er zijn toen zeer veel mensen ook lid geworden van die schaakbond. Uh, maar daarna is het door zijn eigen gedrag toch weer helemaal ingestuikt. En het, het heeft nu, uh, ja, het is een spel wat, uh, wat voornamelijk in een paar clubs gespeeld wordt. Ik geloof dat Manhattan Chess Club niet eens meer bestaat. Dat bestaat niet meer. De Marshall Club nog wel. Ja. En, uh, en, en uh, je kunt in New York, ja, dat is wel altijd voor aardig. Uh, op het Washington uh, Square kun je uh, op die bankjes voor de... geld uh, snel schaken. En dat, ja, ja, hij, hij heeft een, een korte periode gezorgd voor een gigantische populariteit ja. he, voor ja. Het was een ongelofelijke belangstelling. Dan gaan we het niet uh, hebben over de, de lange weg die leidt tot uh, Rijkjavek 1972. Uh, uh, maar we gaan wel even naar Bobby Fischer uh, luisteren, waarin hij het heeft over zijn Russische tegenstanders. When I first started playing chess, I me, mean the Russians were heroes. En they still are as chess players, but and i used to study all their literature and, uh, and you know those, those were made, most of the first books i read were russian chess books but uh, the first time the russians ever mentioned me i remember i was uh, 13 and, and uh said well he's a very fine you know talented young player but all of this publicity he's getting is sure to do damage to his character and then sure enough from then on they started attacking my character yeah it, it... Dus het is een beetje moeilijk te verstaan, maar ja. we horen wel zijn de, de typisch Amerikaanse uh, stem ook. Um, waarin hij zegt dat de Russen in eerste instantie zijn helden waren. Al zijn literatuur Russische literatuur is. Uh, dat ze voor het eerst over hem schrijven in Rusland als hij dertien uh, is. Maar dat de Russen ervan overtuigd zijn dat alle publiciteit die hij krijgt... vanwege wat jij net ook zei, Alexander of de, de enorme populariteit die hij krijgt... dat dat verwoestend moet zijn voor zijn karakter. Nou ja, die Russen die hebben hem. Dat uh, doelt vies ook vanaf het uh, begin. zodra duidelijk werd dat het een groot talent was. die een bedreiging zou zijn. op allerlei manieren gekleineerd in hun uh, pers. Ze maakten voortdurend uh, flauwe grappen over hem. Um, hadden het over uh, uh, dat hij uh, Tolstoj en uh, Turgenev uh, niet kende. en dat soort dingen. En dat hij uh, uh, niet goed, uh, geen uh, goede opvoeding uh, had gehad. Uh, ja, uh, vervelend. Over over hem, omdat ze uh, al vlug aan zijn gekomen dat ze uh, wat van hem te vrezen uh, hadden. Ja, is, is dat een hele bewust... hij is een opkomende ster, <tie> op, uh, op jonge leeftijd al internationaal spelen, hij wordt ook in Rusland uitgenodigd, meen ik op zijn vijftiende, en dan denkt hij... Nou, uitgenodigd, hij had een, uh, hij had een quiz uh, gewonnen ergens in Amerika, ja. en hij kreeg als prijs een uh, bezoek uh, aan Moskou, en ja. uh, toen daarom is hij in Rusland uh, geweest. Ja, hij wordt wel door de Russen ontvangen. En hij denkt, ik kom nu in het Halla. Ze gaan me nu alles laten zien. En dan vervolgens ja, wordt hij meegenomen naar het museum. En is hij eigenlijk woedend, omdat ja. ze hem niet serieus als schaker nemen. Of althans, misschien nemen ze hem dat juist wel. Maar hij had toen al hele vergaande en onrealistische uh, eisen. Want uh, kijk, hij was wel heel talentvol, uh, maar toch erg jong en nog lang niet het niveau van later. Hij wilde daar uh, een match spelen tegen Michael uh, Botwinnik... die uh, vanaf 1948 uh, heel lang wereldkampioen is geweest. De aardsvader uh, uh, van het Russische schaak. Dus hij komt er als klein jongetje en zegt... ik wil alleen maar ja. tegen Botwinnik uh, ja. spelen. Hij heeft daar op de centrale schaakclub uh, nog uh, wel... Uh, vluggetjes gespeeld tegen zeer... Uh, uh, grote schakers. Ik geloof Petrosian, uh, ja, Petrosian ook. Uh, Dus... Uh, uh, nou ja, hij heeft daar... hij is toch wel echt... Uh, als schaker ontvangen... behalve die leerzame bezoekjes... aan het museum. Ja. Maar is er in, in, in die periode... totdat hij groot wordt... is er een be bewuste tegenwerking... in, in de publiciteit van, van, van Russen... om hem, uh, zijn gedrag aan te vallen... zijn karakter aan te vallen... Nou, aan omdat ze bang werd. voor hem zijn... Ja, dat is waar zeker. En ik geloof zelfs dat het grote kandidatentoernooi in Curaçao... dat er ook uh, echt ook... Uh, althans, ze zei een van de deelnemers, Korsnoy, ja. die, die, die bewaamde dat, dat er inderdaad uh, onderlinge concties waren... Uh, de, uh, of afspraken waren bij de Russische deelnemers... om tegen elkaar gemakkelijke remises te, te spelen... zodat ze al hun energie... Uh, op uh, Fischer konden nou richten. Nou ja, zo kan je het zien. En uh, zo zag Fischer het ook. Kijk, dat, uh, dat samenspel van drie van die Sovjet-spelers... dat is geloof ik uh, zeker. Maar het was niet uh, alleen bedoeld uh, tegen Fischer... die toen toch nog niet zo erg goed was. Het was volgens mij vooral bedoeld... tegen de andere Sovjet-spelers. Nou, nou, dan oh, ja. noemen jullie meteen... Kortsnoy. ja dat, dat samenzweren van die Russen... dan noemen jullie meteen de, de, de bron van de, de paranoia van Fischer. Daar ja. begint eigenlijk zijn exceptionele haat tegen, tegen Russen en het gevoel dat er eigenlijk de hele wereld tegen hem werkt. Ja, nou denk nou. ik dat het niet daar is begonnen. En er zijn ook... Uh... Uh, kijk, hij had daarvoor uh, bijvoorbeeld uh, een, uh, een match speelde... tegen de andere grote Amerikaan, Samuel Rusjeski van toen. Daar is hij halverwege uh, weggelopen met een zeer gerechtvaardigde grief. hoor. Maar uh, hij liep toch maar weg uit uh, het grootste evenement... wat er sinds tijden in uh, de Verenigde Staten uh, was uh, geweest. En hij had... Uh, ook voor dat uh, kandidatentoernooi in Curaçao, waar we het net over hadden, wel veel uh, problemen in de, en ruzie in de Amerikaanse schaakwereld, uh, waar geen uh, communist uh, aan te pas uh, kwam. En ja, vaak had hij daar strikt genomen gelijk in, maar het was wel altijd hij waar de problemen mee waren. En een soort onbehouden onbuigzaamheid. Ja, want als hij, uh, ja. dat zeggen, een snippertje uh, gelijk had. dan moest ook de Roeien en Ruiten alles daarvoor uh, wijken. Ja. Het woord compromis uh, bestond niet. Nou, dan schetst het boek het beeld van een uh, ja, toch wel erg in de war zijnde. Uh, geniale jonge man die. Uh, uh, 12, 16, 20 uur per dag uitsluitend en alleen maar bezig is met, uh, ja. met schaken. Uiteindelijk is hij ervan overtuigd ook dat hij wereldkampioen uh, eigenlijk al is. Voordat hij het uh, ja. überhaupt ja. al is. In, in, in die periode dat hij daar naartoe groeit, uh, Hans Rey, ontmoet je hem. Uh, ja, dat af? was in, uh, in 1968 in uh, Netanya uh, in, uh, in Israël. En... Uh, nou ja, toen ik daar uh, kwam als deelnemer. Uh, was ik ontzettend verbaasd uh, dat ik Fische daar uh, zag. Die, uh, uh, ja, die er ook uh, meespeelde. Want het was een, uh, uh, een toernooitje wat uh, ver beneden zijn stand uh, het was. Het was een internationaal toernooi. achter uh, Israëli's, zes buitenlanders. maar van een niveau uh, waar Fische eigenlijk. Uh, uh, ja, uh, veel te groot uh, voor was. Maar goed, was. jullie praat, krijgen de gelegenheid om met elkaar te spelen en, en, en, en ook te praten. Ja, ja ik ben uh, toen uh, veel met hem... Uh, nou, dat spelen zullen we snel uh, afmaken. Ik heb zeer snel... dat ben vrij de stad, de stad hem, uh, verloren. Maar ik ging veel met hem om. En dat kwam, uh, ja, uh, lijkt mij doordat we leeftijdsgenoot uh, uh, waren. En allebei uh, buitenlanders. Dus we... Uh, uh, en ook waren we allebei uh, mensen die uh, graag uh, tot uh, twee of drie uur s'avonds uh, uh, ja, praten of door de stad uh, uh, liepen. Dus uh, kijk, ja. het was ook zo dat hij toen juist waarschijnlijk doordat het uh, zo'n voor hem te zwak toernooi was, uh, ja, meer ontspannen was dan hij toen daarvoor anders. en daarna... Ooit uh, geweest, geweest is. is. Ja, want er zijn niet heel veel mensen die de gelegenheid kregen om met hem te praten. Zeker journalisten niet. Want daar had hij een ongelooflijke nou ja, Hij aan. zag mij niet als journalist. Precies, nou dat wou ik dus net zeggen: uh, uh, hoeveel mensen hebben de kans gekregen om echte vragen aan hem te stellen. Want. Hij had ten eerste minnachting, geloof ik, voor iedereen die, die niet kon schaken. Dus dit vond hij sowieso al niet interessant. Maar ik begrijp dat je aan hem ook. Hij was toen al vrij religieus. Hè? Dat hier wordt ja, geciteerd gecite ja. door Tim Krabbé in het boek over Vieser. Dat je aan hem vroeg hoe hij het zou doen tegen God. Uh, uh, en dat hij dan er eigenlijk van overtuigd is dat hij remise zal hebben. Ja, nou teken. moet je dat. Uh, als je dat zo zegt, dan klinkt het alsof hij uh, niet goed wijs was. Hè, van ik speel Remise tegen God. Maar je moet het zien als een, uh, een soort gedachte-experiment. Het was naar aanleiding van een anekdote, die trouwens niet waar is... dat een vroegere wereldkampioen dacht... dat hij uh, God met zwart twee pionnen voor zou kunnen ja. geven. En toen zei Fischer van... nou, ik denk dat ik met wit tegen God remise zou uh, uh, kunnen spelen. En daar ging er nog een tijdje over door. Maar wat hij bedoelde uh, was van... ik kan met wit tegen perfect spel remise maken. Ja. Maar we hebben niet zo heel veel tijd meer, helaas. want We zouden nog veel langer over hem kunnen praten. En we moeten natuurlijk... Het, het is al ingewikkeld genoeg hij wordt in 72 wereldkampioen en dat je zei het net al even Alexander Munninghoff. dat is midden in de koude oorlog dat is echt Amerika die strijdt tegen Rusland. Ja. Hij bereidt zich daar helemaal voor. Maar nou, wat alsjeblieft niet ingaan over de totale chaos waarin hij daar nee. uiteindelijk terecht komt, want hij wil niet en dan wordt hij door Kissinger gebeld van kom op jongen, je kan het. We ja. staan de Amerikaanse overheid ja. steunt je, schiet op. De beste schaker ter wereld wordt door de slechtste schaker ter wereld <laughs> ja, opgebeld. Sorry. Ja, maar het, het komt neer op, uh, op naar Rekjevik uh, en, uh, ja. en, en win. En dan wint hij. En dan moeten we daarna de totale gekte in de, in de twee minuten die ons nog rest uh, uh, samenvatten. Dat kan natuurlijk niet, dus mensen moeten dit boek gewoon lezen. Um, hij eindigt als een volstrekt gestoorde, maffe, enge want ik had ook heel veel ja. andere fragmenten over hem kunnen laten, maar echt ja. gek. Met, met zo Antisemiet. misselijkmakend ja. antisemitisch ja. en anti-Amerikaans. Ja. Ja, hij ziet er zelfs een beetje uit, zoals uh, uh, uh, veel van die Russische 19e-eeuwse uh, schrijvers en hoe, zo. Hoe verklaar, is er een verklaring voor jullie? Uh, uh, Alexander Muninghoff, nou ja, waarom het zo is? Sowieso? van kwaad tot erger geworden. Dat, dat lees je ook goed in dat boek. Dat, uh, hem, er worden allerlei aanbiedingen aan hem gedaan. En hij denkt steeds van, als ik nou nog iets meer vraag... Hè, dan, hij wil ook op waarde geschat worden. Hij is de wereldkampioen. En hij heeft eigenlijk onderschat, geloof ik... dat dat in Amerika toch maar een vrij relatief uh, begrip was... uiteindelijk, toen, toen de hele commotie was, was weggeëpt. Hans nou, hij die, die had die gekte? wel uh, tientallen uh, miljoenen kunnen verdienen. Ja, dat heeft hij al. ja die, ik, ik heb geen idee. Ik heb toen in Israël aan hem gevraagd. Ik had gehoord dat hij uh, zich vroeger wel eens antisemitisch had uitgelaten. En ik, de vraag was een beetje, dus wat doe je dan hier? En toen zei hij, ja, dat heb ik gedaan. En dat was stom van me. Bovendien, ik ben zelf half Jood. Dus wat zou ik nou antisemiet uh, zijn? Dus uh, het inzicht uh, toen was uh, wel in orde. Maar waarom het later... Uh, ik ik denk een, uh, nou ja, een neurologisch... Uh, uh defect, maar, maar ik, uh, ja, ik wil niet psychiatertje spelen. Het was in ieder geval maar... niet, geloof ik, de reactie op zijn moeder. Dat werd, werd wel eens beweerd, want uit het boek blijkt juist dat die relatie met zijn moeder eigenlijk behoorlijk goed was. Ja. Terwijl wij zijn opgevoed met het verhaal van Donner, dat hij op een gegeven moment in, in Buenos Aires kwam, een passer vroeg, het punt op het gebouw zetten waar ze ging spelen, cirkel maakte en zei deze vrouw mag niet binnen deze cirkel komen. <lacht> dat blijft onzin, want dat staat ook niet in het boek. Nou ja, ja, Het was wel een heel fanatieke moeder, hoor. Ja, ja. En uh, je kan je toch wel voorstellen dat er bij alle goede verhoudingen ook grote We conflicten zijn ja, geweest. Ja, Hans heen, Alexander Blink of over Bobby V. Zometeen, kwart over twaalf, de perstribune. Weet je, de formule is natuurlijk goud waard. Govert van Brakel blikt terug op de afgelopen media- en sportweek. Zo, mensen, wat een jaartje. Kabaretje hey. Jan-Jaap van der Wal kijkt terug op het afgelopen seizoen van zijn tv-programma Comedy Live. De uitdaging om te blijven winnen wordt wel groter, en dat is leuk. rolstoel Esther Vergeer over succes. ...processen uit het verleden die geen garantie voor de toekomst bieden. Die moet niet zo lang zitten te lullen. En er is aandacht voor al uw vragen en klachten over radio, tv en krant. Ik ben normaal helemaal niet zo'n klager. Zometeen, kwart over twaalf, de perstribune. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Een razende zoektocht naar zijn zoon. Een spannende race tegen de klok. Hypnose. De bloedstollende misdaad van Lars Kepler. Nu 5,95. Alleen in de Libris boekhandel. Libris. Boeken. Heel veel boeken. Luisterboeken? Gewoon downloaden. Bij Luisterrijk. Cursussen, kinderboeken, hoorcolleges en volledige romans. Luisterrijk. De downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl Hypnose van Lars Kepler. Nu 5,95. Alleen in de Libris boekhandel. De shortlist voor de ESTA Luisterboek Award is bekend. Stem mee op luisterrijk.nl. Dit is Radio 1.